Bosbranden in het zuiden van Frankrijk en op Corsica hebben gisteren een oppervlakte van zo'n 1400 hectare in de as gelegd. Zo'n 50 kilometer ten noorden van Marseille, in het dorpje Mirabeau, zijn 100 inwoners geëvacueerd. In die omgeving ging zeker 600 hectare aan bos in vlammen op. Een deel van de snelweg A51 en de spoorlijn tussen Briançon en Marseille is afgesloten. Meerdere bossen zijn tot verboden gebied verklaard voor mensen.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 Op het EK Voetbal voor Vrouwen heeft Oranje zich gisteravond geplaatst voor de kwartfinales. In Tilburg werd met 2-1 gewonnen van België. Voor Nederland scoorden Spitsen en Martens. Het was de derde overwinning voor Nederland achter elkaar. De kwartfinale is zaterdag in Doetinchem. Het weer. Vanochtend nog enkele buien, maar in het middag wordt het droog en dan schijnt af en toe de zon. Het wordt vandaag een graad of 19.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 Lekker deze Silva Siek en Le Freak. Het is 8 over 2 in Zandvoort. Een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op Zondag vanaf de tolrecht Tina. Ja, een beetje een vreemde zondagmiddag, uh, want het is uh, vrij uh, buiig uh, buiten. Wat ja, een Dat heb ik van Lex uh, van de Horen geleerd. Hè? Buig weer hebben we vandaag. Uh, nou, het was een behoorlijk buitje wat we net. Uh, over Zandvoort heen gekregen en hebben. Maar gelukkig zitten we binnen. Goedemiddag Albert-Jan en Goedemiddag Luisteraars. Goedemiddag Luisteraars, goedemiddag Kijkers, goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer klaar voor drie uur lang Zandvoort op zondag live vanaf de Tolweg 10a. Uh, een vol en gezellig spo sportief, met name sportief, programma vanmiddag. Vandaag uh, ja, de grote optocht uh, en dan hebben we het over de Tour de France uh, naar uh, Parijs. Een etala, de 21e etappe over 105 kilometer. En uh, ja, zoals gepland is, zal het al een optochtje worden, denk ik. Hè? Waarschijnlijk wel. Want gisteren waren de, de laatste kansen voor, de, de, eh, voor het algemeen klassement. Maar daar werd dus eh, weinig of niets aan veranderd. Hoewel, tussen plaats 3 en plaats 4, weet je hoeveel is dat scheelt op dit moment? 1 seconde. 1 seconde. Dus mm. als, als ik die nummer 4 zou zijn, zou ik er nu voor gaan rijden. Daar gaan we straks later in het programma uitgebreid over praten... met onze collega Henny Rukert. Die schuift dit programma op een gegeven moment aan. En dan gaan we het hebben over de Tour de France 2017. Met name natuurlijk over al hetgeen is gebeurd tijdens deze 21 etappes. En er is nogal wat gebeurd in deze, deze, deze Tour de France. Vele kanshebbers helaas vroegtijdig de Tour verlaten. En anderen die in één keer om de hoek kwamen kijken. Jonge wielrenners die van zich lieten, laten, lieten spreken... En natuurlijk ook Balken Mollema, de etappeoverwinning van Balken Mollema en het, het goede presteren van het team Sunweb. Daarover later uh, uitgebreid meer samen met Henny Ruckert Over een tweetal praten gaan we gelijk weer schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen tijdens de ADAC Masters op het circuit Zandvoort. En uh, daar momenteel, dat is vrijdag eigenlijk al begonnen. En het loopt vandaag nog door tot een uur of half uh, vijf. Dus uh, rond de klok van kwart over twee, twintig over twee... gaan we bellen met Willem van Denzen op Skri Park Zandvoort. Verder natuurlijk de vaste items zoals, uh, zoals daar zijn Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, het weerbericht, het enige echte Zandvoorts weerbericht... samengesteld door onze collega Lex van der Horn. Om kwart over vier natuurlijk Pit Report, sportkort. Uh, we kijken ook naar het British Open, de vierde dag. Hij wordt uh, dit jaar gespeeld in Birmingham... Uh, Joost Luiten heeft de kut gehaald. Dus die is dit weekend ook bij. En we gaan natuurlijk kijken uh, hoe die, die zaak zich daar ontwikkelt. Uh, Dier van de week, half vijf, ontbreekt ook niet. Die luistert naar de naam Luna. En het gedicht van de week, ik herhaal hem even van gisteren... want die was zo mooi, hè. En uh, de titel was De Tour van Bouken. Het gedicht van de week, De Tour van Bouke. Rond de klok van kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert dan. En we hebben weer een uh, gezellig en druk programma vanmiddag bij CFM. Dus hou de radio lekker aan en geniet van deze hier, de Strip That Down.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 ...zondagmiddag in Zandvoort... ...en dan deze plaat op de radio. Nou, wat wil je nog meer, hè? Je hoort de Strip -head Down van uh, Lion Pain. Zodra we gaan naar het circuit Zandvoort schakelen... ...naar uh, Willem van Insem. Hele weekend aanwezig bij de ADAC-GT Masters. Van de Fine Young Cannibals gingen we terug naar de jaren 80 bij Zandvoort FM. Your she drives me crazy, FM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, en voor de eerste maal vanmiddag schakelen we live over naar het Circuit Zandvoort. Naar Willem van Gentsen. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag vanaf uh, circuit zandvoort. <laughs> ja, inderdaad, een beetje regenachtig circuit vandaag, Willem. Ja, inmiddels is het alweer uh, zo goed op de ogen hier. Dus we hebben een leuke bui gehad. En, uh, net rechte leuke, omdat dat dan toch uh, zijn invloed heeft op uh, het gebeuren op de baan. Het zorgt over het algemeen voor het spektakel. En uh, dus dat ja. hebben we ook gehad uh, zojuist tijdens de ADAP GT Masters race. Die uh, race over een uur we begon hem kwart over één. Nou, het is nu kwart over twee geweest, dus inmiddels uh, gefinished. Er is veel gebeurd in de race. Gisteren hadden we een Nederlandse winnaar met de uh, van de Zonde, die samen met zijn uh, teamgenoot Jules Jong wist te winnen. Van deden ze ook erg uh, goede zaken. Hadden is zich gekwalificeerd vanmorgen op uh, plaats 8. Ja, ze hadden een strafgewicht van 30 kilo, omdat ze gisteren de race hadden. Maar uh, Renger uh, ging van starten en in de regen uh, wist hij uiteindelijk uh, de auto over te leveren op plaats 2 aan zijn teamgenoot. Dan ga je ervan uit, nou die hoefde nog maar 1 in te halen. Renger heeft er al 7 in gehaald, dus dat moet gaan lukken. Helaas uh, voor het team kreeg ze een drive-toe, omdat ze 1 of 2 seconden te kort in de pit uh, waren uh, geweest. En daarmee uh, vielen voor hun de kans uh, op een overwinning. Eindigde wel op zes, maar ja, niet datgene wat uh, iedereen gehoopt had. Maar de winnaar, uh, dat werd uh, uiteindelijk uh, het team van uh, Audi uh, uh, Land uh, Motorsport met uh, uh, Christopher Mies en uh, Connor uh, de Philippine met op de tweede plaats in uh, Teamgenoten. Uh, ook in de Audi uiteraard uh, Jeffrey Smith en uh, Christopher Hazen. En op de derde plaats uh, vonden we terug uh, een Lamborghini. Uh. Ja, ik ben even die namen kwijt, maar die ga je later van me nog horen. De Racer heeft wel uh, twee of drie keer achter de safety car uh, moeten rijden. Dat nou, zorgt dan natuurlijk dat het veld weer dicht bij elkaar uh, komt en veel actie. Kijken we nog even naar de overige deelnemers. Ja, Nix Katsburg in de BMW van uh, Schnitzer onderweg. Die nam de auto over op een 17e plaats. Uiteindelijk reed hij op plaats 6. In het uh, eind van de wedstrijd uh, kwam hij in contact uh, met de Porsche, spinde daardoor uh, in de bocht uh, zonder naam als ik me niet vergis. En werd frontaal uh, geraakt door uh, een van de deelnemers Voor hem was het uh, einde van de race en dat zorgde dat tevens voor dat het laatste stukje spanning in de race ook werd weggenomen. Want uh, de laatste paar ronden in deze race hebben we gereden achter de zeven Oké, okay, nou, dit was uh, de belangrijkste race uiteraard van vandaag... maar hiervoor hebben we ook al races uh, plaatsgevonden, Willem. Willem? Willem? Nou, de verbinding met het uh, circuit is even voorbij. We gaan het uh, straks uh, weer proberen met uh, Willem van deze uh, live vanaf het circuit Zandvoorts. Ja, het weer uh, valt een beetje tegen vandaag, hè? Ja, we hebben al... Uh, Best wel wat zongat en dergelijke, maar ook de regen die, uh, die ontbreekt zeker niet vandaag in Sotvoort. Walking round the room singing stormy weather At 57 out the Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can fight the sleep, but. Zie FM Zandvoort app downloaden. En dan onder het menu vind je het weerbericht terug van onze eigen weerman Lex van den Horen onder een Meteo pagina. Zo is het. Nou, de Tour de France komt vandaag tot in het einde van 2017. De Tour de France wordt vandaag afgesloten met een etappe over de Champs-Élysées. De sprinters mogen, zoals de traditie betaamt, het slotstuk verzorgen. André Kruipel was de afgelopen twee jaar de snelste in Parijs. De Duitser van Lotto Soudal uh, steekt deze Tour uh, de France echter niet in zijn beste vorm. De Gorilla kwam tot uh, nu toe niet verder dan een derde plaats. Dille Groenewegen heeft daarentegen laten zien... dat hij de inmiddels afgestapte sprintkoning Marcel Kietel partij kon bieden. Lotto uh, en El Jumbo... Hoopt dan ook stiekem op een sensationele ritzege... tijdens het sprintspektakel vandaag in Parijs. We kunnen ons hier weer op gaan maken voor een koninklijke sprint... op de Champs-Élysées, Champs weet Bogert. Die het echter leuk zou vinden als de organisatie van de Tour de France... een keer kiest voor een ander slotstuk... Misschien zou het mooi zijn om hier weer eens een tijdrit te eindigen. In het Giro d'Italia zagen we in Milaan nog een prachtig spektakelstuk... met een afsluitende tijdrit waarin Tom Dumoulin zijn eindzegen stelde. In het verleden werd de Ronde van Frankrijk ook al eens afgesloten... met een race tegen de klok. De Tour de France kende in 1989 een ontknoping met een tijdrit in Hartje, Parijs. Dat was meteen de meest spannende ontknoping ooit. Met acht seconden wist Greg Le Mans dat jaar... de Tour voor Parijzenaar Laurent Fillon te winnen. Onbegrijpelijk dat de organisatie daarna nooit meer voor zo'n ontknoping heeft gekozen. Nu wordt het een voorspelbaar défilé, al dus bogerd. Daar ben ik ook bang voor. Nou, we gaan hem uh, volgen vanmiddag en uh, daarvoor uh, komt ook in de studio langs Henny Rukert. <middels> De handen en sombrers. Te juro que ik pienso. Hago el mejor intento. See? Als je dit soort uh, muziek draait, gaat de zon vanzelf schijnen hier in Zaltvoort. Je hoort dus, zo me, uh, la radio, de single van Eric Iglesias. Nou, dadelijk gaan we naar het weer kijken voor de komende dagen. Weer opgesteld door meteopagina.nl. Maar eerst deze van Gloria Estefan. Don't you fight it till you try to do that conga beat Esther van had het helemaal door, hè, hoe je zorg hits maakt. Deze samen met de Miami Sound Machine heeft ze heel veel hits gehad. En ook solo, Esther van der dus, met Konga. Het, weer Zo, het is drie over half drie... Nou, we hebben al uh, verschillende uh, weer, weer gehad ja. vandaag, uh, jaar van regen en zonneschijn. Maar wat gaat er de komende dagen allemaal gebeuren wat betreft het weer? Ik denk dat we vandaag alles al meegemaakt hebben wat we de komende week mee gaan maken. Want het is nogal wisselvallig. Ja. Behoorlijk. Goed, uh, het is Zandvoort weerbericht, samengesteld door Lex van der Hoorn. Vanmorgen waren er best wel wat opklaringen. Het zonnetje scheen zelfs een beetje. En in de loop van de ochtend, en begin van de middag, werd het wat wisselend bewolkt. En toen begon het zelfs met, met een bui. En wat voor een bui hebben we gehad. Het blijft de matige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur vandaag is ongeveer 19 graden. Morgen is het ook meest bewolkt met nu en dan wat buien. zwakke veranderlijke wind. Maximumtemperatuur in Zandvoort morgen ook circa 19 graden. Gaan we naar de dinsdag. Hebben we wolkenvelden en wat zon en kans op een enkele bui. Nou, ik zei het toch al, blijft wisselend de komende dagen. Matige noordelijke wind op deze dinsdag. En de maximum temperatuur in Zandvoort komt uit op een graad of twintig. Het gaat één graadje omhoog. Zo, goh. Kijk, en, en, en, ik begin met het weerbericht en het zonnetje gaat weer schijnen. Tuurlijk, maar ja, voor hetzelfde geld regent het zo meteen ja, weer. Dus. De vooruitzichten over het algemeen wisselvallig. Met iedere dag kans op buien, maar ook geregeld wat zon. De maximumtemperaturen liggen meestal iets onder het Nederlands gemiddelde. En het langjarige gemiddelde maximumtemperatuur voor Zandvoort is momenteel 22 graden. Dus daar zitten we iets onder. En de zeewatertemperatuur langs het strand is nog is steeds 20 graden. Al dus Lex van der Hoorn. Het weer is uh, na te lezen op www.meteopagina.nl of download de CFM app. Dat was het weer. En daar kan je het weer altijd volgen he, op uh, meteorpagina.nl of uh, inderdaad de app. Even naar het menu gaan en dan kiezen voor Meteopagina. I don't wanna know, no, no, no.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 met All Are Nothing. Blijf gewoon een lekkere muziek voor uh, ja, een zondagmiddag uh, in Zandvoort. Nou, we toch over Zandvoort hebben. Is er nog wat gebeurd, Albert-Jan? We gaan eerst even terug naar donderdagmiddag. Pride at the Beach, na het climax. Donderdagmiddag was bij Mango's Beach bar de aftrap van Pride at the Beach... dat van 31 juli tot en met 2 augustus in Zandvoort wordt gehouden. De kick-off werd verricht door onder andere wethouder Gert Tonen... die ook emancipatie in zijn portefeuille heeft... Hij wees op het belang van acceptatie en begrip voor elkaars geaardheid. Of je nu homo, hetero, lesbisch, transgender of travestiet bent. Bij de kick-off werden ook de vier gezichten van de Zandvoortse Pride gepresenteerd. Travestiet Dallas Angel en homo-veteraan Ruud Kuik... transgender Marlene Scherps en Roy Dongen... die als vrijwilliger in de organisatie van zowel de Amsterdam Pride... als de Pride at the Beach zit. Dit viertal heeft vervolgens de speciale Pride at the Beach-vlag... die gedurende het drie dagen durende evenement overal in het dorp... Zal wapperen. Voor de kust van Zandvoort is vrijdagavond gezocht naar een mogelijke drenkeling. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsrisico Kennemaland maakte iemand op het vasteland melding van een persoon die een redelijk stuk uit de kust in het water lag. De kustwacht was met een helikopter onderweg om te helpen zoeken. Het was niet duidelijk wat er precies aan de hand was of het nu om een zwemmer of een surfer ging. Volgens de woordvoerder is er niemand als vermist opgegeven. En uiteraard werd de zoekactie gestaakt en is inderdaad niemand gevonden. Vernielzucht bij carousel. Zaterdagochtend vroeg is een ruit ingeslagen van de kassa bij het kinderkarousel op het Badhuisplein. Er is voor 50 euro wisselgeld verdwenen. Volgens George Brouwer, bewoner van de rotonde flat, is het de laatste tijd schering en in inslag dat er vandalisme plaatsvindt op het plein. Veelal zijn het grote groepen Duitse jongeren die hier vernielingen aanrichten. Als je het meldt wordt er niets mee gedaan. Vorige week stond hier een groep van 40 motoren... s'nachts te ronken op het plein. De politie keek ernaar maar handelde niet. We konden niet slapen, zei Brouwer. Hij heeft al bij de gemeente aangegeven dat er camerabewaking moet komen... maar heeft tot nu toe nul op zijn request gekregen. Ik was, ik was uh, ochtends nog net even sigaretten halen... aan uh, het halen bij benzinepomp bij de Watertorenplein. Een medewerker vertelde mij dat er op de parkeerplaats... Uh, afgelopen nacht een Duits busje is gestolen. Kijk, dat bedoel ik nou. Elk weekend is het raak in Zandvoort. Of op de boele Badhuisplein of elders in Zandvoort. En de gemeente doet er niets aan, laat hij even later weten... Volgens Brouwer is het slechts een kwestie van tijd. voordat er ook bij de spring Springattractie iets gesloopt zal worden. Dat trouwens, ik kan ook melden dat de bloembakken in de Van Spijkstraat ook niet veilig zijn. Helemaal niet, hè? He? Nee. nee. Nou, tot zover het uh, Zandvoorts nieuwsje in het kort uiteraard uh, Ook na te lezen op de CFM Zandvoort app. Dus mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Ja, en bij uh, Saltfoort Event denken we ook aan de, de oudere jongeren, om het zo maar even te zeggen. Back to the 70s gingen we met deze TSOP. Nou, gaan we schakelen naar het uh, circuit Saltfoort, naar Willem van Deense. Hij is het hele weekend voor ons aanwezig bij de ADAC GT Masters. Een geweldig Duits uh, evenement wat uh, plaatsvindt op circuit, met ook heel veel Nederlandse deelnames. Daarover meer naar deze van Tambourine en High Under the Moon. De eendagse vlieg van Tambourine en High Under the Moon. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan eens even kijken of we verbinding kunnen krijgen met circuit. Gaat niet lukken. Geen geen verbinding op uh, Albert Jong? Nee. Nee nee, nou. nee nee. Nou doen we nog een plaatje dan toch. Oké, okay, hier is Clean Bandit, uh, rock The, the so Rockabye just wants a life for a baby all i on no one will come she's got to save him daily struggle she tells him Ja, dat was een uh, klein, klein stukje Clean Bendy. Race Radio Pit Report. Ja, want we schakelen nu echt over naar het circuit in Zandvoort. Naar Willem van deze. Wat een verbinding is gelukt, Willem. Nogmaals, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, hè, poepoe. Ja, ja. <tie> ja, ik ben hier op een zon overgoten. circuit. Met, uh, ja, ja, zo kan het geschieden. Ineens weer lekker het zonnetje. Ja, heerlijk weer. Waar we een prachtige races gehad hebben. Net waren we bezig over de TCR, de ADAC TCR touringcar Car races, een startveld van 40 auto's. En net als gisteren was het ook vandaag weer Niels Langeveld die als eerste over de finish ging. Gisteren, helaas voor hem, is hij gekwalificeerd. Want het blijkt dat hij met de start, op de startingcrit. Daar staan de auto's meestal op de Krix. Dat hij daar, ja, dat mag tot drie minuten voor de start. En die tijd hadden ze iets wat overschreden. Vandaar dat zijn overwinning werd afgenomen. Dat heeft hij vandaag weer goed gemaakt. En hij heeft wederom vandaag toegeslagen in dat ADAC-TCR. En dat is toch wel een mooie prestatie. Als je ziet dat daar zo'n 40. ...deelnemers zijn. Ook Dylan Koster doet daarmee. Die is vandaag niet ver gekomen. Die had wat problemen met de auto. Verder, ja, zoals eerder genoemd al... ...de ADAC GT... ...masters gehad... ...met een prachtige race... ...mede onder invloed van de regen. En waar we nu klaar voor staan... ...is een Clio race. Een Clio... Central Europe is dat. Die hebben eerder vandaag ook al een race wat Die werd gewonnen door Sebastian Blekemolen voor Melvin de Groot, ook een Nederlander, en op een derde plaats einde van een pool. En dat is Alexandro Le. Goofko. Ja, nee, wij, kunnen hem goed. Hem, wij kunnen hem goed. Ja, het is echt heerlijk. Vanmorgen. Nou, zij staan uh, op dit moment klaar om uh, zo dadelijk van start te gaan uh, voor hun uh, tweede race uh, van dit weekend. Okay. En we kijken of uh, Sebastian Bleeke zijn uh, ja, acties uh, van vanmorgen kan uh, herhalen. Ja, wat zijn gewoon weer uh, dezelfde coureurs uh, die instappen? stappen? Ja, het zijn dezelfde uh, rijders. weer. Uh, die rijden twee races uh, per weekend. Oké, okay, nou dat gaat zo dadelijk starten op het uh, circuit Zandvoort. Hoe is het met de publieke belangstelling vandaag? Nou, uh, de tribune uh, die zat overvol, zeker uh, tijdens de regen. En ook op uh, de Duintop uh, zien we nog aardig uh, wat mensen. Het lijkt iets minder uh, druk als want toen was het uh, verbazingwekkend uh, uh, druk uh, voor een zaterdag. Maar toch al met al een mooi weekend uh, gezien de actie op de baan. Maar ook uh, de mensen die het uh, kwamen bekijken. Oké, okay, nou, spektakel uh, genoeg. En uh, straks uh, in het volgende uur van uh, dit programma... komen we weer bij je terug, uh, Willem. En dan horen we graag hoe het gaat met de Cliootjes. Ja, ga zo. heet, hoor, graadje of negatief. vraag is Antwoord. Valt een beetje tegen Billy Idol, maar we John wel hard in de city. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur met deze van Wem. Hier is Young Girls. Tot zo. Hey, sir.